Dit is Ronde Wit Winter, presentatie van uw jazzprogramma in Zandvoort. De techniek is in handen van David Habig En dit wordt voortaan mijn herkenningstune. Ik vond hem al aardig. We gaan verder. George Shearing met natuurlijk Have You Met Miss Jones. En we gaan nu iets draaien van Harry Connick Jr. Uh, de titel is uh, For Once In My Life. En het is haast niet te geloven dat dat oorspronkelijk een zeg maar, nummer is van Stevie Wonder. Door natuurlijk talloze jazz mensen vertaald, als het ware... Nogmaals welkom uh, luisteraars op deze, nou een beetje onprettige dag eigenlijk. Want we hadden verwacht dat het toch wel wat aardig weer zou zijn, maar nee. De regen komt naar beneden, weliswaar niet zo hard. Het is natuurlijk zonde van al die inspanningen die in Zandvoort zijn gedaan om deze dag tot een uh, fantastische te maken. Maar ja, uh, misschien gaat het toch nog een beetje lukken in de loop der dag, van de dag. Dan heb je kans dat er nog een zonnetje binnenkomt. Wie weet. Maar goed... We gaan verder. For once in my life I have someone who needs me Someone I needed so long. For once unafraid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 come true For once in my life I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before For once I got someone I know won't desert me I'm not alone anymore For once I can say this is mine, you can't take it As long as I got love, I know I can make it For once in my life, I got someone That sorrow hurt me not like it's hurt me before. For once I got someone I know who won't desert me. I'm not alone anymore. Now, for once I can say this is mine, you can't take it as long as I got love.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 Must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying Don't know why I stay home Each night, share your phone yeah, you don't, and I left all alone Singing the blues, I was crying You treat me cold Be great fun to be mean to me. Yeah, sure, boy, can't you see what what you mean to me? bent u toch wel wakker, neem ik aan. Na het uh, fantastische Mean to Me van Molly Johnson. <kijkt> Begeleid door uh, ja, fantastische jazz. Uh, jongens, mag je wel zeggen. Goed. Uh, ja, een tijdje geleden, of een tijdje geleden, uh, nog maar heel kort geleden, is natuurlijk Lina Hoorn overleden. Ja, we hebben het allemaal wel gevolgd in de media. En uh, ja, er is natuurlijk ontzettend veel aandacht aan besteed. Maar het is natuurlijk niet niks. Het was een grootheid. Vandaar dat wij eh, ook maar onze portie... ja, eh, yeah, I got a right to sing the blues aan u doorgeven. you choose I got a right to Certains diront mais c'est de la folie Mais non, c'est s de o n i cool Sur le rythme posant sa voix Sans trop forcer, j'ai du résultat Mon gourou, c'est gourou, je vous l'avoue Deux stars dans le gang, le premier c'est le Manitou Une big daddy pour le rap de demain No respect, unissons-nous pour voir plus loin Que vers l'embrayage est enfoncé Première, ça tourne, notre route est désormais tracée Parcourir indéfiniment ces kilomètres Des propos que je me suis tenu de suivre à la lettre L'itinéraire sélectionné, le voici. Rap jazz sous le MC. Dans ce domaine se démène l'interprète. Lui qui souhaite tenir tête sans jouer les troubles faits. Être au volant me suffit. Accordant beaucoup plus d'importance à conduire la mélodie sur le boulevard du rythme ponky. Sur le boulevard, sur le boulevard. Sur le boulevard du rythme ponky. Que jamais la famille reste unie Sur le boulevard du rythme Ponky Elle se réunit pour le meilleur Pauvres pêcheur, ne vous laissez pas mener en bateau Vous vous en repentiriez aussitôt Faites que le groupe fasse voyager votre esprit hein. Sur le boulevard du rythme Ponky Suni MC, titulaire du BAF Animateur toujours prêt pour la teuf Un 9-9, tout roule à la perfection En bref, je ne changerai pas de destination À la cool, pourquoi ne feriez-vous pas partie du voyage Il y aura foule, puis ce sera foule, mais qui parle de naufrage Pour ne pas perdre de temps, vous êtes conviés à vous joindre à nous. La route promet d'être longue, à savoir si nous en verrons le bout. bout. Sur le boulevard, sur le boulevard, sur le boulevard du rythme funky. Guy. Ja, hij breekt een beetje vreemd af, maar ach, who cares. Surre de boulevard, de Rhythm funky van van Sony MC. Ja, Je waant jezelf natuurlijk aan de kota zuur als je dit hoort, uh, met een heerlijke salade niçoise. Voor je met een glas uh, koele rosé, of wat dan ook, met uitzicht op al dat moois blauwe hemel. Blauwe Zee, Mediterranee. Goed, David. Jij hebt iets heel moois op de draaitafel uh, liggen, ja, maar nou, ook weer iets totaal anders. Uh, ja, ja, ja, maar eigenlijk is het verhaal gewoon heel mooi. <laughs> ja. Nou ja, um, je zoon die heeft al een keer een cd'tje uh, samengesteld met allemaal nummers die in games voorkwamen. En ik zat laatst ik speel veel games. Dat weet ik, ja. En uh, ik zat er laatst eentje te spelen. En dan ja, kon je allemaal verschillende auto's rijden. En dan kon je dan een verschillende radiostations kiezen. En er zat ook een jazz. Hoe heet dat spel ook alweer? Grand uh, Theft of yeah, zo? Hè? Grand ja. Theft Auto. Ja, ja uh, Grand Theft. Uh, ja. Grote dief. <laughs> ja, uh, ja, ja. Maar uh, in ieder geval, je kan daar ook een jazz radiostation uh, kiezen. Dus ik heb eventjes in dat boekje opgezocht. En bleek dat alle nummers die daarop gedraaid worden... echt van grote artiesten zijn. Al, ja, dat, Ja, dus er zit nog een heel album aan... Uh, een heel jazz-album... Uh, aan vast. Aan vast, ja, ja. ja. Toch wel heel erg leuk. Ja. Uh, we gaan nu luisteren naar Sonny Rollins en St. Thomas. Um... Uh -huh. Ja, David, het is natuurlijk best wel opmerkelijk dat, uh, dat uh, dit genre zeg maar, op, op, op, een, op, een, op een game uh, geplaatst is. Ja, en wat voor een game? <laughs> ja, precies. Uh, een, een game uh, waarmee je denkt aan, aan kettingzagen en, en, en, hè, en dat <tossimus> ja, soort precies, dingen. Precies. En gouden en, en, en armbanden en weet ik veel. Het is uh, ja, onbegrijpelijk. Maar aan de andere kant is het, is het natuurlijk wel erg goed, vinden ja, wij, zeg yeah. maar, educatief, dat, dat, dat de jeugd op deze manier met, uh, met jazz... te maken krijgt. Het is een mooie, mooie uitlaatklep... voor de, uh, verschillende artiesten. Om zich te zeker, zeker, precies. Ja, Waar we mee verder gaan... dat is met uh, Madeline Peru. Ja, Die kent u natuurlijk allemaal. Uh, ondanks dat het zulk... Uh, ja, waardeloos weer is. Heb ik toch maar weer gekozen... voor de nummer Summer Wind. Omdat het uh, eenmaal een fijn nummer is. Trouwens, hebt u wel eens... geluisterd, uiteraard naar Madeleine Peru, maar dat de stemmen van Madeleine Peru en Lina Hoorn... erg veel overeenkomsten vertonen. Ook die specifieke toontjes uh, en die elastische bewegingen. Uh, moet je maar eens opletten, luisteraars. Sea, and lingered there So warm and fair To walk with me All summer long We sang a song And strolled on golden sand Two sweethearts And the summer went fly Ja, Herbie Hancock. Van zijn uh, cd Rock Your Soul. Um, we gaan natuurlijk verder met, uh, met een keuze van, uh, van, van David. David, vertel eens. Ja, ik heb hier een nummer van uh, Priscilla Ann. Uh, het heet uh, Rain. Rainy Days. Um, dat is wel toepasselijk, lijkt me. Ja. Pr ja, Priscilla N is een nieuwe opkomende ster in de van de Blue Note uh, record. Dus, uh, Aha. Het zit wel goed. <laughs> het zit wel goed. Priscilla en Goed well, it's raining, and it's pouring, and my Well, he is snoring Rainy day. Silla Ann. Ik had er nog nooit van gehoord. Met het nummer Rain. Wat een schoonheid van een stem. Echt fantastisch. Ik ben heel benieuwd naar haar verdere repertoire. Goed, dit gezegd hebbende gaan wij verder Ja, een prachtige uitvoering van John Coltrane. Trouwens, uh, ver weg mijn uh, favoriete sax player. Sax, sax? player. Met het orkest van uh, Duke Ellington in a sentimental mood. Een uh, zeer creatieve blazer. Uh, David, jij hebt uh, iets uh, van jouw keuze? Ja, nog eens. Moet ik wel eventjes mijn schuif openzetten, want ja. anders... Uh, nee. horen de luisteraars helemaal niks. Wat is, is het leven zonder schuif? <laughs> er zat alles maar achter mijn <laughs> schuif. <laughs> maar in ieder geval... Um, uh, ja, ik heb er nog eentje voor... De, van, van dezelfde game eigenlijk. Ja. Um, uh, die stond ook... Uh, in het album... dat in de game werd gedraaid. Um, het is... Uh, Dizzy Gillespie? D Dizzy Gillespie. Gillespie. Yes. Um, ik ben alleen uh, even vergeten welk nummer het was. Nou, we horen het vanzelf. Daar komt Airport security. Now that is something... Uh, even some of the females, man. Sometimes a lady would open my bag. I mean, she would just rip my bag open and break the zippers and everything. And act pretty manners and acted like she wanted to kick my butt. I think they should lighten up a little and tighten up in other areas. Cool out, Francis International Airport. You really have to cool out. Please. <laughs> En dat is dan alweer het eerste uur. Beste luisteraars, het gaat sneller dan je denkt. Maar gelukkig hebben we ook nog een tweede uur. Waar we onwaarschijnlijke mooie muziek voor u gaan draaien. Dus ik zou zeggen, ga lekker door met dat eitje en dat beschuitje. Want we maken er een hele fijne ochtend van. Tot straks.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 Joran van der Sloot wordt in Amerika verdacht van afpersing. Amerikaanse media melden dat hij 250.000 dollar van de moeder van Natalie Holloway zou hebben geëist... in ruil voor informatie over de plek waar Natalie op Aruba ligt. Van der Sloot zou een deel van het geld al hebben gekregen. Hij is nog altijd verdachte in de zaak Holloway. Van der Sloot zit inmiddels in Chili vast wegens een moord in Peru op een 21-jarige vrouw. Hij wordt vanmiddag om 1 uur door Chili de grens overgezet naar Peru. In de Golf van Mexico is een kap geplaatst op het olielek. Op de kap moet nu een pijp komen waarmee de olie wordt afgevoerd naar tankers. Volgens oliemaatschappij BP moet vandaag duidelijk worden of de olie niet meer weglekt. Japan heeft een nieuwe premier. De regerende Democratische Partij heeft minister van Financiën Kan naar voren geschoven als de nieuwe regeringsleider. Kan volgt Yukio Hatoyama op, die woensdag aftrad. Het was hem niet gelukt om een conflict over een Amerikaanse basis in het zuiden van Japan op te lossen. Waarnemers verwachten dat premier Kan het beleid van zijn voorganger zal voortzetten. De man die gisteren een rechter en een griffier doodschoot in een rechtbank in Brussel is opgepakt. De politie overmeesterde hem in een park in Brussel. Volgens de VRT is het een Iranier van 47. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Drie weken na de ontvoering van de Duitse bankiersvrouw Maria Beugel is op zo'n 10 kilometer van haar huis het lijk van een vrouw gevonden. De Duitse politie bevestigt berichten daarover van Bielt, maar wil niet ingaan op speculaties dat het om de ontvoerde vrouw gaat. Ook wil de politie geen enkel detail kwijt over de vondst. Het weer, zonnig en droog, het wordt 18 graden op de Wadden en 24 in het zuiden van het land. Ook morgen zonnig en nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.